Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Uit nieuwe documenten blijkt weer dat ambtenaren al vroeg op de hoogte waren van de problemen bij toeslagenouders. Maar dat die signalen zijn genegeerd. Mijn collega Anieke de Zoeten. Er zijn al ontzettend veel onderzoeken gedaan naar de toeslagenaffaire... en toch is er nu weer een nieuw stuk openbaar geworden. En het gaat om een mail die de advocaat van heel veel toeslagenouders stuurde naar het kabinet... waarin zij eigenlijk al heel vroeg waarschuwde wat er allemaal aan de hand was. Maar ze heeft nooit een reactie gekregen en die mail was tot nu toe ook onbekend terwijl er openheid beloofd was. En de Kamer is daar boos over en gaat Rutte hier morgen over ondervragen. Het is al de derde keer in een half jaar tijd dat bekend wordt... dat belangrijke documenten over de toeslagenaffaire niet zijn gedeeld... met onder andere de Tweede Kamer. Het dorpje Visvliet in Groningen ziet steeds meer jongeren weggaan... en dacht, daar moeten we iets aan doen. Ze kopen daarom nu drie huizen op die anders gesloopt zouden worden... en daar mogen alleen jongeren in wonen. Op die manier hopen ze de boel nog een beetje levendig te houden. Op het moment dat ze vertrekken uit de dorp... omdat ze in Grode grote dorp in de buurt gewoon wonen... dat is eigenlijk wel een verlies. Ja, dat is, dat is eigenlijk de doodstreek voor zo'n dorp... als de jongeren vertrekken op een of andere manier. Negen jongeren hebben zich al gemeld voor zo'n huurhuis. Er moet nog wel wat geklust worden om de boel wat duurzamer te maken. En bij de koffieautomaat in Krimpen aan den IJssel... naast Rotterdam gaat het, naast het weer, nog over iets anders. De komst van de McDonald's naar die plek. Een oppositiepartij in de gemeente zegt het niet oké okay te vinden, want de gemeente beweert de gezondste van Nederland te zijn. En de telegraaf die checkte wat inwoners ervan vinden. Alsjeblieft, zeg. Ja, jammer genoeg wel. Nou, is toch lekker? Ja? Ja, tuurlijk. Ja. Je bent een voorstander? Jawel, waarom niet? Ik vind het doodzonde, gewoon McDonald's en dat soort. The Kentucky Fried Chicken, It, uh, ja, ik vind het dus eentonig slecht voedsel. Ik ben er hartstikke blij mee. Ja? Ja. Waarom dan? Lekker dichtbij. Hoef je niet helemaal naar kapelle. Lekker in de buurt. Ja, wisselende reacties dus. Bijna 2000 inwoners die proberen het nog tegen te houden met een petitie. Maar het heeft niet geholpen. En de gemeente zegt zelf dat horeca, dus de mek op die plek gewoon mag volgens de plannen. Het weer, het koelt snel af vanavond. Graadje of 17 is het nog. Vannacht nog een graadje of 12. Morgen begint droog en zonnig. Het is wel wat kouder dan vandaag. Een graadje of 17 dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Mijn naam is Marcel van Kuik. Jullie luisteren alweer naar de 77ste aflevering... van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma...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 De alternative metal, wiens oorsprong eind jaren 80 en begin jaren 90 was... en invloeden gebruikte uit de rap, funk, trash metal en hardcore punk. De extreme grindcore scene... dat weer verwant is aan de death metal en crosscore, en voortkomt uit de trash metal en hardcore punk. Dan hadden we nog de industrial metal... dat in de late jaren 80 ontstond uit de industriële rock en heavy metal. De zeer populaire grunge scene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 Twee weken geleden behandelde ik nog de Zweedse death metal scene, die begin jaren 90 ontstond in Göteborg en Stockholm. Vanavond duiken we verder de jaren 90 in met het subgenre metalcore, ook wel metallic hardcore genoemd dat weer elementen combineert van extreme metal en hardcore punk. Latere metalcore bands haalden hun invloed weer uit... de Zweedse melodieuze death metal bands als In Flames en At The Gates. De wortels van metalcore liggen in de jaren 80... toen bands als uh, uh, hardcore punk combineerden met heavy metal... Dit omvatte New Yorkse hardcore bands zoals Agnostic Front, Chromax en Killing Time. Britse hardcore punk bands zoals The Exploited en Discharge. En Amerikaanse crossover trash bands zoals 13 Rotten Imbeciles en Suicidal Tendencies. Het genre ontstond begin jaren 90 en breidde zich halverwege de jaren 90 uit. Metalcore bands zoals Integrity, Earth Crisis, Hatebreath, Converge, Shai Hulut. Vision of Disorder, Marauder en Disembodied... ontstonden en vervierven underground succes in de jaren negentig. En tegenwoordig is metalcore nog steeds... een van de meest populaire genres van metal. Zelfs met kritiek van sommigen in de underground metal gemeenschap. Het genre heeft ook tal van uitlopers en subgenres voortgebracht. Zoals deathcore, electroniccore, mathcore en nog vele anderen. Er zijn ook een aantal aanzienlijk uh, aantal... Christelijke metalcore bands zoals For Today, August Burns Red en Oh Sleeper. Eerstgenoemde band Integrity kwam dus net voorbij als uuropener In contrast of sin van het debuutalbum Those Who Fear Tomorrow uit 1991. Het is oprecht verbijsterend om te horen hoe goed Integrity's Those Who Fear Tomorrow het vandaag de dag volhoudt. Uitgebracht in juni 1991 klinkt het debuut van het Cleveland Institute alsof het in 1996, 2006 of 2016 had kunnen uitkomen. En dat komt omdat het vrijwel elke breakdown heeft beïnvloed die sindsdien is opgenomen. Integrity's toen nieuwe fusie van vertraagde hardcore whiffs met zowel het zware metalgeluid als leadgitaarwerk creëerde de schabloon voor Victory Records bands als Earth Crisis, Snapcase en uiteindelijk Hatebreed. Enkele van de meest baanbrekende bands in de subgenre. Het opus van Earth Crisis in 1995, Destroy the Machines, is misschien het meer herkenbare referentiepunt voor dit soort eerste golf metalcore. Maar Integrity creëerde dat geluid vier jaar eerder op Those Who Fear Tomorrow. Ik noemde ze net dus al, Earth Crisis, opgericht in New York van 1989, verzoende de kloof tussen hardcore en metalcore met een gearticuleerde aanval van albums... Die pleiten voor een rechtlijnig leven. Bekend om hun steun aan veganisme en dierenrechten... blijft hun album Destroy the Machines uit 1995 een vroege metalcore hoofdbestanddeel. Earth Crisis ging uit elkaar in 2001, maar werd herenigd in 2007. En de impact van de band is voelbaar in talloze metal acts... zoals Between the Buried and Me, Hollow Earth en Terror. Genoeg geluld. Ik draai ze nu met Force Mars. De huidige maatstaven is het debuut van Hatebreed uit 1997. Satisfaction is the Death of Desire, waar ik net Before Dishonor van draaide. Het minste hoofdletter m metalcore album in hun imposante discografie. Maar het is degene die de meeste impact had op het genre dat ze later zouden definiëren. De Connecticut eenheid verzamelde de bouwstenen van de eerder gedraaide bands... en stapelde ze een niveau hoger. Dankzij donderende double kick blasts, brute breakdowns... en een aanstekelijke charisma van frontman Jamie D. ...dat voorbestemd was om verder te gaan dan het hardcore plafond. Hoe woest de nummers zelf ook zijn... ...Satisfaction klonk ook absoluut strak vanuit productiestandpunt. Wat cruciaal was om te bewijzen dat hardcore bands konden concurreren... ...met de sonische status van hedendaagse metal bands als Sepultura en Machine Head. Maar daarmee ook de ontwikkeling van metalcore als een unieke muziekstijl. Niet alleen een substijl van hardcore. Het uit Long Island, afkomstige Vision of Disorder werd opgericht in 1992 en brachten een aanvankelijk drie albums uit... voordat ze in 2002 uit elkaar gingen. De band kreeg aandacht voor het mengen van melodie en groove... in een metal New York hardcore framework. Maar hun pogingen om een alternatieve metalrichting te na te streven op een derde album... hadden beperkt commercieel succes. De band kwam in 2008 weer bij elkaar en heeft sindsdien nog twee albums uitgebracht. The Curse Remain Cursed in 2012 en Race to the Ground in 2015. Hun beste album, In Print, uit 1998... is zelfs beter dan hun titeloze debuut. Geen twijfel over mogelijk. Nu we dat onbetwistbare feiten te weg hebben geruimd... zal ik jullie eraan herinneren waarom. Het album bevat een kokende draaikolk... van puffende metal riffs... en het indrukwekkende vermogen van Tim Williams... om over te schakelen van black metal geschreeuw... naar melodieuze clean zang. Imprint is een verdomd goede destillatie van wat metalcore is en zou moeten zijn. Zelfs het Phil, Elmo en Selmo duet met Williams op By the River... als je twee volwassen mannen die tegen elkaar schreeuwen een duet mag noemen. Hoor zelf. Put the time, the problem, I've got Elders nooit gedraaid, play it loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Stamford. Voor de aansluitend. Vision of disorder in de verkeerde volgorde. Da <laughs> die God forbid, met reject the sickness. En daarna hoor je dus Vision of Disorder met by the river. Uh, net in 1996 in New Jersey gevormde God Forbid... hoorden we dus met de titeltrack van hun debuutalbum Reject The Sickness uit 1999. Later tijdens hun eerste album werden ze getekend bij Century Media Records... waarmee ze in 2001 hun tweede album Determination uitbrachten. De band kreeg nog meer aanhang door te toeren met Shadows Fall en Lamb of God. Hun doorbraakalbum Gone Forever kwam uit in 2004... en verdiende daarmee een plekje in Osvest... Een jaar later brachten ze hun opvallende Constitution of Tre Night. Kort daarna toerden ze met Trivium om hen wat steun te geven. God forbid's nummer 2 The Fallen Hero won de Independent Music Award voor beste heavy metal nummer. In 2009 brachten ze hun nieuwste volledige album Earth, Earth Blood uit en ging de band in 2013 uit elkaar. Maar houden sindsdien wel af en toe reunieshows. Het eveneens uit New Jersey komende de Dillager Escape Plan... is een van de meest unieke, opwindende en vitale bands in de heavy metal music scene ooit. Dat de geesten zowel op het podium als op de plaat opbliezen. Tijdens een hele ervaring van twee decennia. De band heeft door de jaren heen veel muzikale groei doorgemaakt... waarbij ze hun hypermanische metcore geluid naar buiten hebben geduwd... om grotere melodieën en genrevrije experimenten op te nemen. Het debuutalbum van de band, Calculating Infinity... is misschien wel de beste album van hen... dat hun vroege chaotische geluid vastlegt. Het is zeker de meest invloedrijke plaat... voor methcore en metalcore bands vandaag de dag. De plaat bevat een intense weergave... van breakdowns, gekke maatsoortveranderingen... en scramps zang. Het openingsnummer Sugarcoated Sour... wat jullie zo gaan horen... is een van Dillager Escape Plan's meest herkenbare nummers ooit. Terwijl 40% Burns... een van de meest gotische nummers is in hun catalogus. De band liet gitarist Ben Weinman... zijn gitaar bespelen via een zelfgebouwde versterker... die later drone... Werd genoemd. En dit album maakte van Dillinger een begrip in metal en het wordt beschouwd als een klassieke plaat. Komt-ie? Als, botch, uh, als band was bots die we net hoorden met Mondrian Was The Liar... slecht ongeveer negen jaar actief. Maar in die tijd brachten ze hun We Are The Romans uit... een altijd opwindende plaat... die hen ver weg zou breken van het genre. Met behulp van oprecht geïnspireerde productietechnieken... en vreemde, excentrieke mathcore ritmestructuren... pakten het complexiteit aan op een manier... die hen onderscheidde van hun tijdgenoten. Zoals het daarvoor gedraaide Dillinger Escape Plan... In plaats daarvan benaderden ze hun muzikaliteit door manieren te vinden om sommige elementen ingetogen te houden. En tegelijkertijd het beste uit hun songwriting te halen. Botch creëerde de blauwdruk voor luidruchtige, met feedback overladen metalcore. Die bands als Norma Jean en The Carriots volgden. Maar helaas resoneerden ze pas veel later met fans. De band ging in 2002 om verschillende redenen uit elkaar zoals een schrijversblokkade en spanningen tussen de leden. Maar terugkijkend op hun nalatenschap vragen de leden zich af... waar de fans eind jaren 90 en begin jaren 2000 waren... omdat ze constant over het hoofd werden gezien. Als Integrity de oorsprong was van Metalcore's eerste echte golf... dan begon Poison the Well met de tweede. Alles aan het debuut van de band uit Florida in 1999... was een complete gamechanger van de titel The Opposite of December... A Season of Separation en... Zachte bridges tot het flagrante gebrek aan invloed van traditionele hardcore punk en trash metal. Wat het meest opvallend tot uiting kwam in de vocale leveringen. Door stoere grunts in te ruilen voor de rijpe emotionaliteit van jaren negentig screamo, maakte Poison the Well plaats voor wankele cleans en sprekend zingend gejank. Maar ze verhoogden het aantal dikke breakdowns en verminderden het geluid om nog meer de nadruk te leggen op de met tanden bewapende metalen gitaarlieds. Want hoe uniek het destijds ook was, niets aan opposit klinkt vandaag baanbrekend. Wat een bewijs is van de universele impact die dit album had op het decennium dat volgde. Nadat ze tussen 1999 en 2009 vijf geweldige albums hadden gemaakt... stopten ze ermee in 2010. Maar als hun reunieshows in 2015 en 2016 iets hebben aangetoond... is het dat er nog steeds vraag is naar hun terugkeer. En het publiek zou deze, waarschijnlijk, deze keer waarschijnlijk ontvankelijker zijn. Van het geweldige debuut draai ik nu het nummer Man to Man Date Heaven. Oh. ZFM het voor. Dat er uit Duitsland ook steengoede metalcore vandaan komt... bevestigen de mannen van Caliban... dat sinds hun formatie in 1997 al 13 albums heeft afgeleverd... waarvan 9 in de Duitse albumcharts kwamen. De band produceert een aantal van de meest trashy overgroten met agressieve ritmes en intense teksten. De band is vernoemd naar een personage... in Shakespeare's toneelstuk The Tempest... Hun nummer paralyzed Memorial en Before Later Becomes Never zijn enkele favorieten bij fans. Na hun Europese toeneen in 1999 ging Calvin uit elkaar... Even kijken hoor, uh, ik ben het even kwijt... Uh, oh nee, in de studio om een eerste volledige album getiteld A Small Boy and the Grey Heaven op te nemen. Daarvan hoorden jullie net het nummer Arena of Concealment. De CD kreeg lovende kritieken in vele grote bladen en in vele kleine hardcore en metalbladen. Ze brachten ook het eerste deel uit van een split CD met de eveneens Duitse metalcore band Heaven Shall Burn, genaamd The Split Program. En hebben we het over Heaven Shall Burn natuurlijk. Dat melodieuze death uh, metal en deathcore en metalcore samensmelt... tot een spectaculaire explosie van muziek... werd in 1995 opgericht door gitarist Mike Weigert en drummer Matthias Voigt. Aanvankelijk onder de namen Before the Fall en Consents, voordat zanger Marcus Bischoff en zijn neef en bassist Eric zouden toetreden. En geïnspireerd door de titel van een Marduk-album... de naam van de band zouden veranderen tot wat het nu is. Volgens Marcus is de naam van de band, hoe het ook mag lijken... geen antireligieuze uitspraak, maar eerder een verwijzing naar mensen... die in hun eigen hemel leven om de waarheden van de wereld om hen heen te overstemmen. Na enige tijd aan hun materiaal te hebben gewerkt kwam de eerste volledige CD... Asunder uit in 2 april van 2000. Ook werd het label Life Force Records gevonden dat hun werk buiten Europa verspreidde. Na het werk werd voltooid op een tweede album Whatever It May Take. Toerde Heaven Shall Burn door Engeland en Zuid-Amerika en tenslotte naar IJsland. Waar ze Olafur Arnolds ontmoette. Die drie klassieke intermezzo-partijen schreef voor het album Antigone Dat Heaven Shall Burn in 2003 schreef. En opnam in... Uh in 2004 ...en werd uitgebracht onder Century Media Records... ...waar de band nog altijd onder is gevestigd. Antigone bereikte de tweede plaats in de Duitse albumcharts... ...en werd de band's meest succesvolle album. In 2020 brachten ze hun tot nog toe... ...laatste album of Truth and Sacrifice uit. Van de Sunder draai ik nu het nummer To Inherit The Guilt voor jullie. Komt ie. Gillsbridge Engage worden we net uit Massachusetts met het nummer Soilburn. is een van de grootste en belangrijkste bands van het land. En uh, na de 2000 en Metalcore te uh, perfectioneren. Uh, toen de rest van de heavy metal muziekwereld nog met nu metal speelde. Bonavide genre klassiekers Alive or Just Breathing. En The End of the Hard Deck zitten Borderful anthems Waarmee het vijftal wordt bevestigd als de meesters van het crushing couplet. Of big melodic refrain sabloon Het titeloze debuut van Killswitch Engage wordt weer terecht gezien als een belangrijke springplank in het toen onluikende subgenre van metalcore. Wat zelf weer een stijl was die binnen het grotere spectrum... van de New Wave of American Heavy... Metal viel, dat halverwege de jaren 90 op de voor, voorgrond trad. Door de destructieve, destructieve Temperamenten en technieken, blastbeats en breakdowns. Heb ik het over van extreme metal te combineren. Met het gepassioneerde sociale commentaar. En de do-it-yourself attitudes van de hardcore punk. Smeden het Killswitch Engage debuut een karakteristieke en invloedrijke blauwdruk. Het is misschien net zo, niet zo populair of indrukwekkend als zijn opvolgers. Maar wel als je bedenkt hoe ver het de band heeft gebracht. En het talloze artiesten inspireerde. Waarvan we de uh, waarvan, waar we vandaag van houden, wat het ongetwijfeld een van. Van hun belangrijkste albums maakt. Voordat ik eruit ga in het eerste uur... Eh, ...gaan we eruit met eh, twee bands. En de eerste is de metalcore outfit Earth uit Massachusetts. Eveneens de, de Amerikaanse vaandeldraagers voor een geluid was... ...dat Europese stijl death metal, hardcore punk... ...melodieuze trash en machine geweer breakdowns combineert... Ondanks hun uit, zeven uitgebrachte studioalbums is de band een van de minder bekende metalcore bands van vanavond. Al maakte de band in 2001 wel indruk met, in de metalcore scene met hun debuutalbum, The Stinks of Conscience. Hoewel de line-up is geëvolueerd, zijn oprichters en gitaristen Ken Susie en Buzz McGrath en zanger Trevor Phillips constanten geweest. Ernest verstevigde hun status verder tijdens de toeren waar ze talloze keren de wereld hebben rondgereisd. Headlinen waren van hun eigen tours en deelden ook festival- en zaalpodia met andere beroemde metalcore-bands zoals Slayer, Killswitch Engage, Whitechapel, Norma Jean, Shadows Fall en Lamb of God. De band wordt tevens beschouwd als pioniers die nooit hebben toegegeven aan veranderende trends. Van het Stings of Conscience-album dat door Adam Dutkiewicz van Killswitch Engage is geproduceerd draai ik albumopener My Heart Bleeds No Longer met aansluitend Bleeding Throughs, Hemingl Hemlock Society en tot straks in de tweede uur. Bedankt voor het luisteren naar altheer uur.